Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Als de VS de straat van Hormuz afsluit, zal Iran havens in de omgeving aanvallen. Daarmee dreigt het Iraanse leger, zo meldt de Iraanse staatstelevisie. Geen enkele haven in de regio zal veilig zijn, staat in de verklaring. De Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz begint om vier uur vanmiddag Nederlandse tijd. Volgens het Amerikaanse leger wordt elk schip tegengehouden dat van of naar een Iraanse haven vaart.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 Trump noemde paus Leo XIV de zwak en een hulpje van Radicaal Links... vanwege zijn kritiek op de oorlog tegen Iran. De wachttijd voor een keuring om een via uitkering te krijgen... is opgelopen tot zeker een jaar. In sommige regio's kan het zelfs 15 maanden duren... voordat een verzekeringsarts van het UWV tijd heeft. Blijkt uit een brief die het AD in handen heeft. Mensen hebben recht op een via uitkering wanneer ze meer dan twee jaar nog maar deels... of helemaal niet meer kunnen werken door ziekte... Voor deze uitkering moet een verzekeringsarts de aanvrager keuren. Volgens het UWV stijgt de wachttijd omdat meer mensen een via uitkering aanvragen... terwijl het aantal verzekeringsartsen afneemt... onder meer door de strengere regels voor ZZP'ers. Het weer, veel bewolking, vanochtend blijft het droog... vanmiddag langs de oostgrens soms wat regen... later is overal een bui mogelijk... Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file tussen Zuidscharwoude en Sint-Pancras 2 kilometer De vertraging is ruim 10 minuten En tot zover de ANWB Verkeersinformatie ZFM Dit is het geluid van Zandvoort Dit is ZFM Met nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, dat is Beckman Turner Overdrive met You Ain't See Nothing Yet hier bij uh, uh, Radio ZFM uh, in Zandvoort. En uh, wij hebben aan de telefoon Esmee Hoeben En Esmee Hoeben is uh, de uh, franchise neemster, nemer, neemster van, uh, het, ja, van de nieuwe ijszaak uh, op de schoolstraat. Goed ja, dat klopt.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 that you are quite the pyro You light the match to watch it blow I'm Drowning and deceived All because you came for me Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Taylor Deen was dat met Ophelia. En uh, jullie zullen wel denken: waar is die Robbie toch gebleven? Ja, Robbie moest weg. En die denkt: uh, nou, ik doe alleen één uur. En dan uh, twee uur ga ik, uh, ga ik wat voor mezelf doen. Nou, dat mag en dat kan. Dat is het leuke van. Uh, uh, zeg maar: uh, uh, radio op deze manier. Uh, het volgende onderwerp is uh, een onderwerp uh, waarin uh, Carina, uh, wacht even, ik begin even opnieuw, Rotary Zandvoort presenteert Zandvoort pop-up expositie april 2026 met kunstenaar Iris Planting en Donna Kobani in het Oude Raadhuis. Uh, op uh, 3 april om 2 uur was uh, Iris Planting aan de beurt. En die is al 30 jaar een zeer ervaren fotograaf. Uit Zandvoort, gespecialiseerd in portretten voor mediabedrijven en bekende persoonlijkheden. Nou, wat, uh, wat willen we nog meer? Uh, Carina is langs geweest en heeft daar een hartstikke leuk verslag van gemaakt. Daar gaan we nu naar luisteren. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Met vanuit Zandvoort, Carina Veer. Goedemorgen Zandvoort, ik ben op weg naar het Oude Raadhuis... want daar is vorige week een hele mooie expositie geopend... van Iris Planting en ik ga eens even kijken of ze er is. Goedemorgen, ik zie er al. Hoi Karina, goedemorgen. Goedemorgen, ja vorige week was de opening... van een hele mooie, bijzondere expositie. Uh, kun je omschrijven uh, waar het over gaat? Uh, ja, ik, ik ben heel blij dat ik weer uh, mocht het, uh, exposeren hier in het Oude Raadhuis. En uh, dit keer heb ik denk ik wel de meest persoonlijke uh, uh, ja, expositie gemaakt uh, die ik kan laten zien. Uh, ik laat namelijk uh, foto's zien, uh, zelf ingelijst. Uh, foto's zijn allemaal geprint op heel mooi Japans mat papier. En um, er zijn modellen te zien. Um, er zijn uh, wat, wat, wat dingen uit de natuur. Uh, een, een, een aangespoelde skelet van een inktvis te zien. Um, er zijn voetsporen in de sneeuw van een haas te zien. En um, het, het komt eigenlijk allemaal neer op close-ups van, van, van modellen van de huid. En ik laat dus eigenlijk heel erg de huid zien. Uh, ja. Wat, wat de, de naaktheid van de natuur... maar ook de naaktheid van de mens... en hoe die dingen uh, elkaar kunnen overlappen. Vandaar ook de titel van je expositie... Van... App tot Huid. Ja, van App tot Huid. En um, dat is een beetje de overlappende uh, het thema zeg maar, van uh, dit keer. En daarnaast heb ik ook, in, als je binnenkomt... dat zie je hier, heb ik een, uh, een, uh, allemaal boxjes... oude archiefdozen zeg maar, neergezet. Uh, archief metalen uh, doosjes. Uh, met, ja, waar, hoe het ooit begonnen is, zeg maar 20 jaar, 25 jaar geleden... Uh, ben ik als fotograaf begonnen. En zelfs nog op dia gewerkt. Er zitten ook dia's in. Die laadjes kun je opentrekken. Er zitten polaroids in, er zitten allemaal publicaties in... van bladen waar ik voor gewerkt heb. Maar je kunt er ook voor kiezen om die laden gewoon dicht te laten... en alleen te kijken naar wat er aan de muren te zien is... wat ik op dit moment maak. Maar ja, sommige mensen zijn geïnteresseerd van waar, het allemaal, waar ik allemaal vandaan kom. Dus vandaar dat, er ook, uh, ook die laad, dat je de laadjes kunt opentrekken. En op elk laadje staat dan weer uh, staat 2022, 2019. Daar ligt dan bijvoorbeeld een boekje in wat ik in coronatijd heb gemaakt. Um, ja, er is, er is nog meer te zien. Zeg maar. maar wat goed dat je het allemaal bewaard hebt ook. Ja, ik, uh, ik, ja, ik heb een hele kasten vol. Dit is, ja, het is eigenlijk nog maar een klein gedeelte van, uh, van wat ik eigenlijk heb. Maar ik wilde toch iets meegeven aan de mensen... om ja, te laten zien wie ben ik nou eigenlijk. En waar, ja, uh, hoe ben ik gekomen tot Het werk wat er eigenlijk nu aan, aan de wand hangt. Ja. Ja. En het is ook uh, te koop, natuurlijk. Zeker. En heb jij, uh, want ja, je bent nu al een week verder, ja. heb je al werken ook mogen verkopen? Ja, ik heb een, een paar opties op de werken en ik heb ook een paar werken wat toegankelijk gemaakt. Um, uh, dat wil zeggen, die zijn op iets ander papier geprint. En uh, een ja, nou, wat eenvoudiger lijstje. Zeg maar, de andere lijst aan de muur heb ik allemaal zelf ook gemaakt. Maar ik heb ook een aantal uh, in een, een wel hele mooie houten lijst gedaan. Uh, en dat is een afbeelding van een paard. En het is tenslotte het jaar van het paard. En um, ik heb een shoot gedaan met dat paard. En een vast model waar ik heel vaak mee werk. En um, dat paard is wel echt wel een, wel een bijzonder paard. Het is namelijk een ras wat uh, bijna was uitgestorven een Duitse ras en uh, ik ben met uh, haar en haar paard gaan fotograferen... toen het ineens heel erg sneeuwde. Ik dacht, ik, ik, moet, hier, ik moet nu naar buiten, ja. ik moet die sneeuw in... en ik wil gewoon een mooie serie maken. Het raar is dat we uiteindelijk in de stal zijn gebleven... <laughs> omdat het, het licht zo bizar oh, mooi ja. was... Ja. en het kwam zo mooi lichtval in die stal binnen. En uh, er was gewoon zo'n heel mooi moment... dat zij de hand uitstak en, die, en het paard kwam... Uh, komt heel dicht bij haar. En het licht was mooi. En die foto heb ik dus laten uh, afdrukken. En die is hier te koop voor een, een kleine prijs van ja. 150 euro. Uh, dan krijg je echt een, een, grote, een grote lijst. Maar ik heb daarnaast ook nog een heel klein mini afbeelding in een, dezelfde houten lijst voor 90 euro. En dan krijg je ja. er ook een heel mooi doosje bij... En bij die grote krijg je nog een certificaat met het hele verhaal uh, ook erbij. Dus dat zijn van die meenemdingen. Daar heb ik er ook best wel wat van uh, verkocht. Ook al. Dus ik heb er niet zo heel veel meer. Maar uh, ja, misschien dat, uh, dat, ja. dat er, er nog wat overblijft. Ja. En je zegt net uh, Japans papier. Uh, hoe kom je op dat idee om Japans papier te gebruiken? Nou, dat komt eigenlijk uh, omdat ik ben gaan werken met een... Uh, er hangen hier ook twee ets tussen de, uh, alle. Uh, en die ets werkt werken heel veel met Japanse papier. ets um, is natuurlijk weer een hele andere specialiteit. Hij maakt bijvoorbeeld ook de ets-afdrukken... voor als er een Rembrandt-tentoonstelling is. Dan krijgt hij de originele ets-platen... om uh, afdrukken te maken voor een expositie in het Rijksmuseum of zo. En hij heeft voor mij dus ook twee afdrukken gemaakt. Die zijn hier ook te zien... Um, en dat doet hij met heel mooi Japans papier. Dus ik ben bij hem in zijn atelier geweest. En ik zag al die papiersoorten. En ik werd daar gewoon heel erg uh, enthousiast door. Dus ik ben zelf ook uh, gaan experimenteren. En heb met mijn printer in, uh, in Nare City uh, gaan uitzoeken. En gaan experimenteren hoe wij de mooiste afdrukken krijgen op verschillende soorten papier. En daar is dus, zijn dus de rest van de... Uh, ja, kunstwerken op ja. afgedrukt. En dan vervolgens op die bond geplakt... en dat dan weer ingelijst. ja Mooi zeg. Ja, en is dit ook een expositie die ook nog naar een andere locatie gaat? Of blijft het hier in Zandvoort? Um, nou, ik denk dat... Uh, voorlopig blijft het in Zandvoort. Dan uh, uh, uh, gaat het straks naar mijn eigen atelier. Ja. Uh, en daar ga ik het uh, lekker ophangen. En dan is het ook te zien bij Zandvoort Arts. Ja, natuurlijk. Uiteraard. natuurlijk ja. En dan mag iedereen naar die hele speciale plek komen. Want ik mag dus nu wel, denk ik, ook wel vertellen... Uh, dat, um, uh, dat ik dus mijn nieuwe atelier in de oude Dorpskerk uh, ga openen binnenkort, uh, boven de consistoriekamer En met Zandvoort Arts is daar iedereen welkom... om eens een kijkje te nemen in mijn, uh, in mijn studio en atelier. En dan uh, kunnen ze daar de kunstwerken bekijken. En wow. ja waarschijnlijk is het ook nog in Bergen te zien... en waarschijnlijk in de zomer ook nog ergens anders. Maar dat, dat weet ik nu nog nee. niet. Nee. Nee. Maar jee, wat je nu vertelt, dat is wel echt een hele mooie plek. Sowieso voor de mensen als ze... Ja, je komt wel in de dorpskerk, maar je gaat nooit daar naar boven. Nee. Dus dat is wel heel uh, bijzonder om daar ook überhaupt eens te kijken. Want dat is dus eigenlijk de kamer van de, de, dominee. Van de dominee, hè? Ja. En is het een grote ruimte? Zie je het al helemaal voor je... hoe je het wil gaan doen? Ja, nou ja, de, de verhuizing <laughs> moet dus nog plaatsvinden. Ja. En we zijn... Uh, ja, in mijn hoofd heb ik het al helemaal ingericht, inderdaad. Het is een, een hele bijzondere plek. Uh, op het moment dat ik het voor het eerst zag, uh, was ik ook echt meteen verrukt. En... Um, ja, en uh, ik ga dus um, uh, dat uh, heel mooi inrichten... en ook echt als een soort atelier, maar ook waar ik straks mensen kan ontvangen... om ja. misschien workshops te gaan geven. En uh, ik heb heel veel plannen om, uh, om, ja, om, om toch uh, wat meer dingen te gaan doen... in het Zandvoort, met Zandvoorters... en uh, op die manier uh, de mensen te, erbij te betrekken. Ja. Nou, je staat niet stil. Nee, zeker niet Nee, nee. nee, nee. Ik heb zin om, uh, om nog veel meer mooie dingen te maken. Zoals aan de muur heb ik bijvoorbeeld een hele mooie foto... van de, van de zee in de mist. En uh, dan... Uh, dat is ook Zandvoort en ik hou gewoon van Zandvoort. En uh, ik wil dat laten zien. En uh, ik hoop dat nog veel meer uh, te gaan maken. Ja. ja, nou mooi, we kijken er naar uit. Ja, en um, hoe lang is uh, deze expositie hier in het Oude Raadhuis nog te zien? Uh, tot en met het laatste weekend van, uh, van deze maand. Oké. Okay. Ja. ja, en dan is het uh, elk weekend, zaterdag, zondag. Dus, uh, ja, ja, van even kijken, vrijdags van 2 ja. tot 5. En op zaterdag van 12, 12 tot 5. 5. Hè? Ja. ja, en wat vind je nou het mooiste? Je hebt nu een week achter de rug. Uh, je hebt veel bezoekers gehad op die openingsdag. Um, kun je dan ook echt genieten van al die mensen die echt speciaal voor jouw werk komen? En dan de verhalen erbij? Komt ja. er wat los bij de mensen als ze naar je werk kijken? Ja, de, soms moet je er wel even wat, wat bij vertellen. Um, ik, ik kom natuurlijk uit een beetje de commerciële wereld en de, en de, en de bladenwereld. Um, uh, maar. Daardoor, ik heb dus ook wat bekende mensen tussen mijn andere werk hangen. En die dingen lopen steeds meer in elkaar over, omdat mijn stijl, mijn kunststijl. is steeds meer uh, naar mijn commerciële werk gaan uh, trekken. Zeg maar. Dus dat hangt hier, ook achter mij hangt hier Humberto Tan, dat kun je zien, maar ook. Um, uh, uh, Jochen Meijer heb ik daar hangen. En in eerste instantie zien mensen niet dat hij dat is. Maar als ja. ik het verhaal erbij vertel... dat hij in een Charles pose, in een yoga-houding ligt. En dat doet hij voordat hij gaat optreden. En hij is natuurlijk heel druk. Um, en als ik dan vertel dat ik op dat soort momenten... bij die bekende Nederlanders mag zijn... om, om, om zo'n speciale foto te mogen ja. maken... Um, dan... Ja, dat, dat doet mij nog steeds wel wat als ik ja. daarover vertel. Maar ook als de mensen komen kijken en dat verhaal erachter horen. Ja. En, en dat, ja, dat maakt het ook leuk om, om een expositie te hebben en daar dus echt letterlijk over te vertellen. Uh, dus ik ben blij dat ik het mag laten zien ja. een keer. Ja. Want uh, ja, van uh, Jochem Meijer, dat is gewoon nu ook een, echt een kunstwerk geworden. Ja, precies. Het is dus, uh, qua kleuren, maar ja. ook uh, als je inderdaad het verhaal erachter weet. Dan uh, komt, hij gaat, nog meer ga, ja, komt hij nog meer binnen. Ja, en dat is met dus heel veel werk hier, wat hier hangt. Dus ik zou het inderdaad ook iedereen aanraden om hier te komen kijken. Uh, het is gratis, toch? Zeker. Het is okay. gratis. Ja. Iedereen mag lekker binnenkomen en uh, lekker rondkijken. Ja. Nou, dan uh, hoop ik dat je nog uh, de komende maand tot het einde van april nog uh, veel bezoekers gaat krijgen. En veel geïnteresseerden. En die allemaal die laatjes open gaan doen. Zeker. Dank <laughs> dankjewel. Dankjewel. ZFM Goedemorgen Zandvoort Ja, dankjewel hop, hop, Dankjewel Carina, hartstikke leuk uh, Ik uh, zal nog even vertellen wanneer het uh, te bekijken is Het is open vrijdag 14... Tot en met 17 uur op de vrijdag en op zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur. 17 is 5 uur natuurlijk. Extra open maandag 6 april, tweede paasdag, maar dat is al geweest. En gratis entree natuurlijk. En uh, ja iedereen is welkom in het oude raadhuis. Het raadhuisplein nummer 16 in de, en dat is de ingang in de Haltestraat. Daar, ja, zo. Zo doen we dat. Ga je gang. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. En af en toe een beetje herrie. Hé, Marja? Nee, dit is zo'n mooi nummer. Ik ben uh, zo gek was, uh, op letten. Zetten, wat, ja, nou, nou dan, mag het, dan mag het. Hij staat ook altijd Wordt heel hoog in de top 2000. Ja, ja maar 20 ja, dat zegt nog niet dat het goed is. Hé, <laughs> <laughs> hey, luister eens. Uh, de Comedy Coop bracht humor terug naar, de, of terug naar de krocht. En uh, zaterdagavond uh, uh, vorige maand maakten zeven stand-up comedians... een opwachting voor de eerste editie van de... Comedy Coop in Zandvoort. En de master of ceremony van de avond was Aniek van Noord En jij zit nu tegenover ons. Ja, dat klopt. Hoe ben je hiertoe gekomen om dit te doen? Oeh, nou, ik ben drie jaar geleden ben ik begonnen met een cursus stand-up comedy. Mm -hmm. Want dat is, was iets wat ik altijd eigenlijk al wel wilde. Maar ik wist helemaal niet hoe je eraan moest beginnen. En hoe kan je dat, je dat moest leren? Doen. Nou ja, ik durfde, ik wist in ieder geval niet ik, hoe het anders moest. Dus nee. ik, ja, ik dacht, ja, je kan moeilijk... Naar Carré bellen en zeggen: Doe mij maar een <laughs> avond. Ja. Dus toen heb ik me aangehad voor de cursus van Roel7 mm -hmm. Die gaf toen nog cursus. En uh, toen gingen we in tien avonden toewerken naar een optreden van acht minuten in het Comedy Café in Amsterdam. Dat was superleuk. En toen gingen ook best wel wat mensen uit mijn groep door. En dat, nou ja, dan zit je in de scene, maar dat is aan het begin is dat nog ja, heel moeilijk natuurlijk. Niemand kent je, je bent ook helemaal nog niet goed. Uh, dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, als ik wil spelen en hier beter wil worden... dan moet ik gewoon zelf dingen gaan organiseren. Dus toen ben ik de Comedy Coop begonnen. Eerst in Haarlem en toen vrij snel dacht ik, ja, ik wil meer. Dus toen ben ik naar Zandvoort <laughs> gekomen. Wat ja. goed. Ja. Waar heb je dat in Haarlem gedaan? Ik ben begonnen in het De Wereld Kindertheater. Okay. Dus gewoon googelen, theater huren en toen het De Wereld Kindertheater <laughs> gevonden. Ja. En, en uh, kom je daar financieel een klein beetje mee uit? Ja, het uh, was aan het begin heel spannend, maar, maar uh, ik ben toen ook klein begonnen. Dus dat is ja. een heel leuk, ook lief theater... waar ik gewoon voor het repetitietarief mocht beginnen. En dan had ik kaartjes van 9 euro, inclusief een blikje fris. Okay. Dus dan hoefden er ook maar 15 mensen te komen en dan uh, en was je draaien we ook uit, ja. ja, en het leukste is natuurlijk wel als je ook comedians... want die komen uit het hele land. Mm -hmm. komen die soms, soms komen mensen uit Maastricht komen die dan om te spelen. Het is wel heel fijn als je hen ook in ieder geval... een onkostenvergoeding kan ja, geven. Ja, ja. Maar dat zat daar aan het begin natuurlijk helemaal niet in. En, en de, de volgende Comedy in de Krocht, wanneer is dat? Die is 2 mei. Hé, hey, als ik daarheen ga, wat kan ik dan verwachten? Nou, dit is, omdat het een grote zaal is... is dit wel echt een, een show waar comedians... Dus hun allerbeste materiaal komen spelen. Mm -hmm. Dus dit zijn geen beginners meer. Dit zijn niet mensen die denken, nou... Ik, ik wil dit wel eens proberen. Dit zijn mensen die het echt al wel een tijdje doen... Dus we hebben dan vier comedians. Drie iets, iets jongere, iets beginnender mensen... die wel echt een kwartier lang van hun beste materiaal komen spelen. En dan sluiten we af met Esther van der Voort. Dat is natuurlijk inmiddels eigenlijk al wel echt een grote naam. Ja, en die is bekend, ja. In Comedyland. Zij staat ook gewoon avondvullend in het De La Mar-Theater. En zij komt dus, nou ja, dan uh, twintig minuten afsluiten. Dus Wat dat, goed. Uh, ja, dat gebeurt 2 mei. Ja, dat heeft ja. je goed voor elkaar. Ja, dus het is ook echt wel een eer dat ze wil komen. Is, uh, <kacht> ja, daar ben begrepen. ik me wel van bewust. Dat vind ik wel echt heel erg cool. Ja, en uh, ja, de Krocht is natuurlijk een prachtig theater om, om dit soort dingen te gaan doen. Het is echt prachtig, want stand-up is altijd een beetje in cafés, een beetje in rommelige plekken. Mm -hmm. Alles plakt ook achter de schermen dan. En de Krocht is echt een heel <laughs> mooi theater. Het is natuurlijk helemaal nieuw en mooi en strak. Dus dat is wel, dat is wel echt heel leuk. En uh, de andere uh, uh, stand-up comedy, comedy mensen die uh, wat... wat, wat uh, wat moet, wat moet ik verwachten? Dan ga ik daar naartoe, dan ga ik zitten. En ja. dan is het de dijkletsers? Uh, het, is, het wordt heel verschillend. Dus, hey, je hebt natuurlijk wel verschillende stroming, stromingen in comedy. Ik probeer altijd wel uh, niet de mensen uit te nodigen die het goed doen in cafés. Dus in een café nee. dan heb je publiek zitten dat vaak al flink wat gedronken heeft. Die willen gewoon korte, platte grappen hebben... Nou ja, dat past niet zo goed in een theater, vind ik. Ik vind dat als mensen echt zitten en alle aandacht hebben... is het wel leuk als mensen wat creatiever, wat bijzonderder uh, verhalen hebben. En dan uh, zorg ik er gewoon voor dat we mooie diverse mensen hebben. Dus wat verschillende leeftijden, wat verschillende stijlen. Dus dat uh, ja, kan van alles zijn, maar het is in ieder geval dus leuk en divers. Dus voor ieder wat wil. Oké. Okay. Annie, je hebt die cursus gedaan. Ja. Doe je zelf ook stand-up comedy? Ja, zeker. Ja, dus ik speel zelf ook op avonden. Ik doe ook af en toe mee... aan festivals. Uh, dus ik speel bijvoorbeeld... Um, binnenkort zelf in Haarlem... in Theater de Liefde op het open podium. Ja. Um, dus ja, dan, dan ga ik zelf... weer nieuwe dingen proberen. Of zelf. En het is alleen maar het is geen muziek... Uh, het is alleen maar stand-up comedian. Nou, ik kan dus helemaal niet echt zingen zelf. <laughs> ik doe het inmiddels wel af en toe... want het is natuurlijk wel... het is ook heel leuk als je wat meer... kan, maar ik ben wel echt begonnen... vanuit stand-up. Ja? En uh, ik, ja, dat doe ik wel. Wat me heel erg leuk lijkt. Ik doe uh, dus in Theater De Liefde... help ik ook af en toe mee met iets organiseren. Daar hebben ze een open podium één keer per maand. Met een band en een bekende presentator. Nou daarvan denk ik wel... nou, dat zou misschien wel een heel leuk volgend iets zijn... om uh, ook in Zandvoort te gaan doen. Ja. dan kunnen mensen uit Zandvoort zich ook aanmelden... voor het open podium. Die misschien zelf dus een keer iets zouden willen proberen of zo. Dus dat, nou ja, dat zou wel denk ik een hele leuke volgende volgend concept zijn. Ja, maar is jouw, ja. Waar is jouw liefde voor uh, het, het, het, het produceren van dit soort avonden begonnen? Waar komt dat vandaan? Um, ik, ik denk dat ik sowieso de liefde voor theater heb. Mm -hmm. dus bijvoorbeeld, Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn ouders ons... ik heb twee zussen, toen we best wel jong waren... al meenamen naar de Schouwburg in Rotterdam. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik klein was... en toen moest er, mocht er één kindje op het podium komen... En die mocht dan meedoen aan de act. En dat was ik. En het liedje heette... Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Van en... Annie M. G. Dat, ja, dat, Ik heb geen idee. Ik was een kind. Ik, weet, nou, <laughs> ik was gewoon mee aan het doen met de act. Maar dat zou goed kunnen. Ik heb geen idee. Uh, en toen kreeg ik zo'n deksel op mijn hoofd... en moest ik in een doos gaan staan. Dus dat uh, vond ik toen al fantastisch, blijkbaar... om dat, uh, dat te doen. Dus die, de liefde voor theater, voor een podium... was er al heel snel... En toen ik zelf begon met comedy, nou ja, ik, dan weet je dan. Uh, ik, ik werk gewoon van uh, negen, ongeveer van negen tot vijf overdag. En dan op vrijdagavond ging ik naar Eindhoven. Dan zit je tweeënhalf uur in de draai. Dan kom je daar aan. er veertien man. Ja, niet echt te wachten op comedy. Dan kom je daar aan met je grapjes. Dus ik dacht toen wel van: oh ja, ik denk wel dat ik dit beter kan. En er zijn... Eh, dit zijn wel de excessen, hoor. Van de, de, de meeste mm -hmm. comedyavonden die in Nederland worden georganiseerd... Eh, die zijn superleuk en supergoed. Um, maar ik dacht, ja, als, als ik zo ver moet reizen... Voor, en ik weet niet zeker of het publiek is... Dan, is het, dan vind ik het wel een hele leuke uitdaging om te kijken... of ik het zelf dichter bij huis kan doen. En ook echt een fijne speelplek kan hebben... en kan bieden aan mijn, uh, aan mijn collega's. Ja, 3 mei is het... 3 mei, ja, 3 mei. zaterdagavond. zaterdagavond. Ja. En waarom moet ik daar naartoe? Nou, uh, verschillende redenen. Het is natuurlijk sowieso heel erg leuk dat, er, dat, dat dit nu in Zandvoort is. Dus het is Eens. wel belangrijk dat we met z'n allen dan ook laten zien... van ja, hier is Markt voor, want dan komen ja. er ook meer van dit soort initiatieven. Uh, en het wordt gewoon een hele leuke avond. Dus ja. je gaat gewoon... Uh, in nieuw, ja, leuke, originele, nieuwe mensen ontdekken. En je, je ziet Esther van der Voort in het antwoord. Ik weet niet wanneer ze weer uh, terugkomt. Ja, dat is waar. Maar uh, ik zou het ik, ik zou niet willen missen. Als ik jullie... En hoe, hoe promote je zo'n uh, zo avond? Um, nou, wat heel fijn is, is dat het theater natuurlijk zelf al best wel een bereik heeft. Dus het staat daar op de website. Daar kan je ook, via de website kan je ook je kaarten kopen. Uh, dus daar hangen ook posters. En verder heb ik een Instagram en een Facebook-account. En daarmee... Mm -hmm kan ik ook nog wel wat reclame maken en uh, mensen bereiken hier in de omgeving. En je komt zelf uit Haarlem? Ja, daar woon ik. Daar woon je ja. ook, ja. Dus uh, ja, Zandvoort is natuurlijk wel een klein beetje thuiskomen voor jou. Ja, het is wel een hele fijne plek, ja. Om vanuit Haarlem, als ik even naar het strand wil of even... Dit, ja. Precies, Precies, ja. En wat zijn de toekomstplannen? Goeie vraag, ja. Ik... Um... Nou ja, ik vind het sowieso natuurlijk al heel erg leuk. Vorige keer waren er 100 mensen. Dat is al wel heel erg mooi. Ik zou heel okay. graag... Ja, dat was fantastisch. Ze dus kunnen 130 mensen in. Dus het zou wel heel leuk als dat de volgende keer zo is. Um, en nou ja, dan zou ik dus... moeten we even kijken wat een goede, goede frequentie is. Uh, en dan zou, zou ik dus een open podium zou ik wel heel erg leuk vinden. En dan dus met een, met een band erbij... Um, en dan zou, wat mij betreft zou dat ook een wat bredere avond worden. Dus dan kan er bijvoorbeeld als mensen in een koor zingen... of als iemand een keer een go -go act wil doen... of als iemand goed een instrument kan spelen... dan kunnen we ook wel wat, de, wat bredere podiumkunsten ja. daar programmeren. Dus dat, dat zou ik wel een heel leuk uh, vervolg vinden. Ja, ik denk dat hier wel uh, uh, oren naar heeft. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, toch? Ja. En in, in, uh, in Noord heb je een soort van... Uh, uh, uh, algemeen uh, de, als, je, uh, als je gitaar kan spelen... of je kan drummen... of je kan... Uh, hebben ze daar uh, een, een, een middag... waarin je waarin je kan aanmelden... en mee kan spelen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Dus, en dat schijnt heel goed uh, te werken. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja Zandvoort is ook daar... Ook in de krocht zijn tegenwoordig. Jam sessions. oh Ja, ja, ja jam sessions, zo heet ja. dat. En, het wordt wel uh, voornamelijk jazz... maar het schijnt wel heel erg leuk te zijn... Ook. Kun je ja. gaan kijken? Ja. En dat, uh, dus de, de animo denk ik is er wel. Ja, ik denk dat het gewoon goed, heel goed is voor mensen om naast hè, je baan of naast je sport om ook iets, iets samen te doen waarin ja. je ook nog op een andere manier kan. Wat, uiten. Wat, wat, wat is jouw baan? Ik werk bij NS treinmodernisering. Echt waar? Ja. Wat grappig. Ja. Dus in Haarlem maken we van oude treinen maken we nieuwe treinen. Meen je dat? Ja. Oh, wat goed. Ja. En dan wordt het helemaal uh, opnieuw. Uh... Uh, ingericht, een nieuwe ja. nieuwe nieuw, uh... Ja, dus na twintig jaar moet, die, moet een trein of weg... <coughs> of je moet echt een hele grote beurt doen. Dus dan gaan de vloeren eruit, de wanden gaan eruit... alle systemen, de laagspanningsbedrading gaat er allemaal uit. En dat moet er dan ook allemaal weer opnieuw in. Hij krijgt ook een nieuwe print aan de buitenkant. Gewoon weer wordt weer opnieuw gespoten. Dus als hij dan klaar is, dan stappen mensen in die trein... en denken ze, oh, dit is een nieuwe trein. En dat is het niet. Dat is het niet, die is dan 20 jaar oud. En ja. het heeft dan ook gedaan. Aniek? Ja, ja. Nou ja, samen met. We werken met duizend uh, collega's in dit Oeps. onderdeel van NS. Dus om daar ja, helemaal mee eer te gaan. Die kan je lekker allemaal uitnodigen voor de stand-up Ja, Dat het is wel vol. Cool, ja. Ja, maar het is, ook, het is soms ook wel lekker om die wereld een klein beetje gescheiden ja, dat is te waar. houden. Dat nee, maar is er komen wel geregeld collega's kijken. Dat is natuurlijk wel echt heel erg ja, leuk. 3 ja. Ja, ja. Hey, mei dus in, uh, in de, in de krocht ja. uh, uh, kaarten via de krocht en via. Ja, of via mijn Instagram. En waar kan de Comedy ik dat Coop. vinden? comedycoop Ja. C-O-U-P? Ja, van okay. Staatsgreep. Ja. <laughs> van <de> Staatsgreep. Ja. <laughs> dat vind ik ook wel grappig. Hé, hey, en uh, Comedy Coop is één woord? Dan. Uh, ja, op Instagram wel. Dus dan is het de comedycoop uh, aan elkaar. En in het echt zijn het de drie losse woorden. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kom je in die naam? Heeft mijn vader bedacht. Oh, wat goed. Ja. Is die ook zo grappig? Nou, uh, hij, hij staat niet op het podium. We hebben wel donderdag karaoke gezongen. Dus daar lijkt het natuurlijk wel een, dat lijkt er al wel een beetje op. Maar uh, ik denk dat we wel dezelfde humor hebben, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik uh, wens jou uh, en iedereen die uh, bij jou komt... heel veel succes. Ja, bedankt. Maak er een uh, hele mooie avond van. En als ik tijd heb, ga ik misschien wel eens een keer kijken. Nou, dat zou heel leuk zijn. Ja. He? Het is echt heel leuk om te doen. Die avonden toen met Saïd... En jij bent er ik geweest, hè? Het is professioneel. Ja, ik ben al, ik ga eigenlijk altijd... Kijk. Ik ben ook een paar keer in Haarlem geweest, bij de Liefde en zo. Het is echt heel erg leuk. Nou, te, dat, te, dat doet me deugd. Ja. Heel goed, Marja. En, <laughs> uh, kijk, be beter, beter kan je het niet hebben van iemand uh, die, ja. het, die het heeft meegemaakt. Ja. Nou, we gaan uh, uh, nog een stukje muziek draaien. Het is uh, bijna tien voor uh, twaalf en... Uh, ja, Maria is uh, onze DJ vandaag. Ja. Heel heb, goed. Ik heb een visje set met. Ja, uh, ah, die John. is wel goed. Ja, dus heel goed. Eindelijk, <laughs> ik ben blij. <laughs> I'm oh. sorry.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 that I'd in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 ja, dankjewel uh, Marja. Het mooie plaat, uh, American Pie van uh, McLean. U kent hem wel. Nou, uh, het is uh, bijna half uur. Ik mag iedereen bedanken uh, voor uh, medewerking. Marja Kop uh, heeft uh, muziek en uh, techniek gedaan. Uh, Rob. De Graaf uh, heeft uh, het eerste uur mede uh, uh, gepresenteerd. En uh, we hebben samen ook een beetje de redactie gedaan. Dus wat dat betreft is het. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort, Zandvoort. en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.